Dan het weer vanuit het westen lichte regen die smiddags in het hele land valt. Pas s avonds is het op zijn warmst, zo'n 19 graden. Tot zover het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie: de A6 Muiden richting Lelystad is tussen Almere Buiten Oost en Lelystad dicht door een ongeluk. Verkeer wordt geleid via de af en toerit. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending. We zijn er nog, tot zeven uur in de ochtend. Daarna nemen de gedreven collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Tot die tijd hebben wij nog twee onderwerpen. Tussen zes en zeven nachtvluchten. Klassico met de hekkensluiter van deze themamaand. Jazzzanger, acteur en presentator Edwin Rutte. Hij zou het niet zeggen, maar hij werd geboren in 1943. Van ietsje oudere leest was Mary Michonne. Zij zag het levenslicht in juli 1939. De actrice en programmamaakster overleed afgelopen dinsdag op 71-jarige leeftijd. Zij stond aan de wieg van onvergetelijke programma's als een spannend bestaan... Kanjers en Link. Het docu-drama had haar hart. Het waren series die voorop liepen in het doorbreken van taboes. We gaan nu terug naar 2009. Toen Mary Michon te gast was in een aflevering van Kunststof. Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek... Van die dames dingen over de kunst van het ouder worden. Het is een bijdrage van de NPS. Jelly Brouwer is in gesprek met haar. Dames en heren. Goedenavond. Ja, inderdaad, natuurlijk. Goedenavond. Als wij iets graag ontkennen, dan is het dat wij ouder worden. Maar ontkennen heeft geen zin, want ouder worden we sowieso... dus kun je er maar beter mee leren leven. En daarover schreef onze gasten een boek... Van die damesdingen over de aangename en minder aangename kanten van de kunst van het ouder worden. Hier is meer Michon. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja hoor, en het waaiertje is alweer uitgeklapt. Ja. Wat is dat toch met dat waaiertje ik, altijd? Ik ben nu weer, lijkt het weer helemaal of ik in de overgang ben, hè? Elke keer komt het maar weer terug, die vapeurs. Mary, je bent nu toch zevendig? Ja, en het is nu weer erger geworden. De laatste drie, vier maanden. Dan, dan krijg je weer vapeurs. Dan krijg je opvliegers. Ja. En dan heb je zo'n waaiertje. Ik heb ze in alle soorten maten. Hoeveel heb je er? Ik heb er een stuk of twaalf. Maar ik ken je niet anders dan met een waaier. Ja. Overal waar meer de is, hier ja. is een waaier. Je ja, hart natuurlijk al op leeftijd. Hij begon natuurlijk al rond mijn 40ste, 45. Dus het is al heel lang. Toen had je al zo'n waaiertje altijd, standaard in het Maar het gek is, het is een hele tijd voorbij geweest. Het is over geweest. En dan ineens, zoals nu, het laatste half jaar, denk ik, het komt weer terug. Zou het misschien ook iets anders kunnen zijn? Opgewondenheid. Ja, precies. Zal dat het niet gewoon zijn? <lacht> ik, weet het, ik weet het niet meer. Ik heb het ineens. Als ik hier binnenkom, denk ik, oef, daar gaan we. Ja, maar ik heb het thuis ook hoor. Je hebt je geïnstalleerd, want er is iets aan de hand met jouw been. Ja. Niet alleen met je been, maar laten we met het been beginnen. Nou, ik ben gewoon 15 januari uitgegleden en het is nu uh, zoveelste uh, juni. Geloof ik geloof 16, 16 juni. Ja, 16 juni is Nou, er nou, is vanaf? gewoon een kleine uh, foute diagnose gesteld op vele fronten. Ik ben niet, ik heb geen. Uh, nou ja, wat je dan noemt de verstuiking of wat ook maar. Maar ik heb gewoon een scheurtje tussen mijn uh, enkel en mijn kuitbeen. En dat moet nu door rust lopen, uh, sportfysiotherapie, et cetera, et cetera. Uh, moet dat uh, genezen. En dan duurt het nog een maand of drie tot zes. Dus dan heb ik een jaar, loop ik met het de derde been te krukken. En dit is de zoveelste verkeerde diagnose... want je boek, waar we het straks ja, over gaan ja, hebben... staat vol met foute diagnoses nou en, en nou misstanden. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is Foute diagnoses, dat, dat, dat valt wel mee. Maar het is gewoon missers. Medische missers vooral. Heel erg ook in de attitude van de medische specialisten... van de artsen, van de, ja, ik maar zeggen, van de medische macht. Daarin zit het vooral dat ik denk... jongens, jongens, we kunnen wel spreken over de mondige patiënt. Er worden boeken vol over geschreven... En ik ben redelijk mondig, al zeg ik het zelf, op het snappie af. Dus dat je zegt meer, beetje rustig, anders. Maar uh, daar kan ik soms niet tegenop. Nee, je bent ontzettend kwaad ook in, in boek, <laughs> van toe. Ja. Ja, ja. Wanneer hebben ze je echt gek van woede gemaakt? Uh, Wat komt dan onmiddellijk naar boven? Nou, er zijn, nou echt gek van woede... Uh, ja, er waren natuurlijk gewoon een paar dingen dat je heel erg boos bent, maar is op een gegeven moment dat ik bij een arts binnenkom... of nee, een arts ontmoet in de gang, die ziet me zitten op de bank... en die zegt, ah, dacht mevrouw, uh, ja, die me niet kwalijk... ik weet even niet hoe u heet, maar ik weet dat u iets doet... bij televisie, theater of zo. Die man gaat flapperder, witte jaspanden gaat die man naar binnen... ik ga daar een beetje keurig bij zitten. En hij kijkt me aan en hij zegt, wat zou u nou vervelender vinden... dat ik uw naam niet weet of dat ik niet weet wat u doet... Ik zei, dokter, daar ligt mijn dossier, daar staat alles in. daar kom ik voor. En uh, mijn naam is Michon. Zullen we beginnen? Ja. ja. En precies zo heb je het beschreven in Ja, het boek, en hij, uh, als je me ziet, dan groet hij mij heel uh, keurig. Maar wij zijn geen vrienden voor het leven. Nee, dat kan ik me voorstellen. Bij het grote publiek, Miri Michon, ben je bekend... als uh, de vrouw naast Jols Brink en Frank Sanders. Masquerade, Amerika, Amerika, Evenaar. Daar was je te zien... Ja. En te dansen stond je daar en te zingen. En uh, dat is één van je liefdes, ja. het theater. Theater. Uh, dat geeft je nu vorm in uh, de jury van de John Kraikamp Award. De ja. belangrijke musicalprijzen. En je andere grote liefde is de televisie. 30 jaar lang. 35 of 30 ja, al jaar Ja, Ja, ruim 30 jaar ja, bij Icon. Uh, voor alle, ja, eigenlijk 30 jaar bij Icon, televisie. Programmamaker, ontwerper uh, geweest. Ja. ja, en ik geloof dat je zelfs het woord researcher hebt uitgevonden. Ja. Wat <laughs> ja. Wim Cola in je vroeg. Mijn kindje, Wel, hoe heet dat nou? Wat hij zei, altijd, hoe kindje. zullen we dat noemen? Ja, hij zei het kindje, hoe, zou, hoe zullen we dat nou noemen? Ik zei nou net als bij de universiteit research. Oh ja, ja ja. En toen is het overgenomen Doorheen heel ongevoelig. Ja ja. En ik spreek over 69, 70. Als consument, waar heb je nou meer uren doorgebracht, voor de buis of in het theater? Uh, ik denk dat ik voor, met televisie uh, wel natuurlijk heel lang en uh, intensief ben bezig uh, he, met, met research, dingen maken. Soms al, uh, om ze op de set, weet je wel, dan echt heel lang doortrekken. Uh, maar ik heb ook heel veel natuurlijk gewerkt bij het uh, theater. Dat is natuurlijk uh, heel arbeidsintensief. En dan nam ik ook in die zes jaar dat ik voor ze continu werkte... Uh, nam ik uh, echt ook uh, vol of bij, uh, bij het ICOM. Maar ik werkte tussendoor uh, in, in het seizoen... werkte ik ook door voor het ICOM. Dus dat bestond ik... allemaal naast elkaar. Ja. Maar als consument, ben je uh, een televisiekijker? Of oh, als... ga je echt op alle vrije avonden naar nee, het theater? Nee, nee, ik ben niet zo'n televisiekijker. Nee, ik ga heel veel naar theater. Ik hou heel erg van reuring. Ik ben eigenlijk echt een, een theatermens. Ik vind musical een Blijk, hele een leuke... Het als bijna Ik hou heel veel van reuring. Nou, daar komt ze binnen, hoor. Ja, vind je dat ik te veel reuring? Moet ik me inhouden? Nee, dat zou ik vooral niet doen. Um, maar ik ben eigenlijk een theatermens. Ik hou heel erg van, uh, van theater. En musical vind ik een hele leuke vorm. Die drie dingen bij elkaar. Dus theater, uh, acteren, Wat is zingen. het laatste wat je hebt gezien? Uh, ik heb het laatste... Nee, het laatste waar ik naartoe ben geweest... en dat vind ik werkelijk heerlijk... naar uh, Mikael Baryshnikov... met uh, Anna Laguna in de opening van het Holland Festival. Ja. Dansballet. En ik zat op de eerste rij... met een leuke jonge collega... en daar zat, zat ik met mijn kruk... En voor 35 euro zat ik daar helemaal te genieten van die 35 man. euro, waarom zeg je dat er nou bij? <lacht> nou ja, want ik, meestal zijn dat soort plaatsen, 60 tot 80 euro. En hoe kwam het dan dat jij daar voor 35 Omdat euro zat? Omdat ik vijf kwartier op een klein stoeltje heb gezeten voor de, voor de kassa. En ik zei, als er nou nog een plaats over is... kan het dan voor deze wat sneuwe oude vrouw. Met dat ene ik been. Met dat ene been. En ik was nummer 9. En die jonge collega was nummer 10. Dus met z'n tweeën naartoe gehold als kinderen. We zijn er, Zij is nou, op de eerste rij voor u. Leuk, met de kruk. 35 euro. is maar 35 euro, euro per persoon. Leuk, hè? Het nieuws. Uh, laten we het er even over hebben. Je wilde in elk geval iets zeggen over Teheran... en de situatie daar... Het loopt enorm uit de hand. Oh, het vind, ja, dat vind ik nou echt vreselijk. Hm. Ik, had me dat, uh, ik verheugde me erop. Maar ik zag dan die vrouwen met die leuke koppen... en dan mooie, van, zo, van die mooie doeken om... Uh, modern, maar toch nog min of meer... Uh, angehaald bij de traditie, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En jongeren, ik denk, hey, dat wordt wat. We gaan eindelijk een andere tijd gaan we daar tegemoet. En dan zie je nu wat er gebeurt met die grote foto's. Ook nu het laatste. Maar dat geweld in de neerslaan. Uh, dat, dat, als het ware wordt ik gezogen naar die, naar die foto's. En dat vind ik dan ontzettend jammer. En ik vind het zo jammer voor die vrouwen en die jongeren. Dat denk potverdorie, ga door. En ze gaan ook door. Maar ik zie nu net al, daar zie ik het, dat het, altijd, het geweld ook toeneemt. Hè? Ja, en dan net... nieuwe massabetogingen teheran. Ja, ja, ik vind het ontzettend jammer. Ja. Opgeroepen vandaag thuis. Bij en je had je ontzettend geërgerd aan Bos dit weekend. Oh, in de wat Volkskrant. een domme man. Nou toch. <tus> Want ja, dat ga je niet zeggen. Dat moet je niet doen. Dat is je eigen, dat is je eigen volkje op dat moment afvallen. In, hou het binnen in het kamer, zoiets. Je zegt dan jongens, is dit wel de man of is dit wel de vrouw? In dit geval dan de man. Dat moet je niet op deze manier doen. Dat is echt, ja vind ik toch nou echt abject. Ja, hij zou de zesde keus zijn, hè? Ja en, ja, en ik denk, de man komt nou eens bij mij in de cursus. We gaan het eens leren, hoe moet je dat dan... Wouter Bos bij jou in de ja, cursus. Ja, je gaat gewoon eens zeggen, als je het met dingen niet eens bent... zeg dat anders. Je hoeft het niet op deze manier, iemand zo af te vallen. Vind ik gewoon niet. Ik Coach je vind... nog veel mensen? Ja. Ook politici dan? Dat heb ik wel gedaan, maar dat doe ik helaas. Ik zou best één iemand heel graag willen coachen. Namelijk? Plasterk. Plaster. Ja, die man zegt voortdurend. Uh, nou gaan we uh, uh, volgende week uh, naar het uh, museum uh, met uh, onderleg. Uh, nou, ik denk man, wellicht dat hij luistert. En dan zal hij het ja, uh, tot zich weet, nemen. En ik weet hem. Misschien wel. ik, me... ik oh, weet Wat methode. is de meest? Ja, nee, dat, dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Ja, ja, ja. dat <laughs> zal. Het Radio 1. Hey. Kunststof. Les vieux ne parlent plus Ou alors seulement parfois Du bout des yeux Même riches, ils sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions Et n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux, ça sent le teint, le propre La lavande et le verbe d'antan Que l'on vive à Paris On vit tous en province quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde Quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore Leurs perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche Ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil Et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore Bras dessus, bras dessous Tout habillés dans et poursuivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux l'enterrement d'une plus laide et le temps d'un sanglot oublié toute une heure la pendule d'argent qui ronronne au salon qui dit oui, qui dit non et puis qui les attend les vieux Meurt pas, ils s'endorment un jour et dans trop longtemps, ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin et fuir devant vous Une dernière fois, la pendule d'argent Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non Qui leur dit, je t'attends Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non Et puis, qui nous attend Het is zo mooi, Jacques Brel en Le Vieux. En dat draaien we natuurlijk omdat Mary Michonne onze gast is. En het is een van haar lijfliederen. Ja. Uh, je hebt het ook in vertaling in, uh, in ja, de Ja, van alle Ja, prachtig is het. En ik zeg even voordat ik het weer vergeet... dat zo dadelijk rond de klok van half acht... dan hebben we Chris Bayema, want het is de week van het Luisterboek. En hij heeft opnieuw een Luisterboek voor ons beluisterd. Want morgen wordt bekend wie het beste Luisterboek van dit jaar maakte... in onze speciale ESTA-uitzending. Goed, heb ik dat in elk geval gezegd? Ja. Het boek dat je schreef. Ja. Van die damesdingen. Uh, ja, even. Want de, dit is eigenlijk uh, het zoveelste boek dat je over ouderdom hebt geschreven. Ja. De ondertitel is uh, de. Kunst over de, van de kunst, het ouder. over de kunst. Over de kunst van het ouder worden. Ja. En negen jaar geleden schreef je een boek en dat heette Later als ik oud ben. Ja. Toen ging het over de vreugde van het ouder worden. Nou, toen ging het over. De, ik had een, een mooie vondst had ik uh, gedaan de, de vergankelijkheid van de schoonheid en de schoonheid van de vergankelijkheid. En daar had ik allerlei herinneringen, ook van mijn jeugd... en van mensen ontmoeten en over ouder worden. En nou, uh, toch heel hoopvol, weet je wat. En dat er ook nog wat schoonheid in de vergankelijkheid... in het verval, in de aftakeling, in de vergaande glorie zou zijn. Toen zat je er nog lekker in? En toen had ik iets van, nou jongens, dat moeten we doen. De schouders eronder en uh, niet direct enorm zuur. En ik had ook van die ronkende volzinnen van... dan komt het sluipend... De vergankelijkheid door de muren. En, nou ja, noem maar op. En toen en, was je net 60 geworden. En toen was hè, net zestig, het 13 juli aanstaande word je zeventig. Ja, precies. oh dat jij dat goed weet. Ja. Mm. En toen dacht ik, nou, ach, het leven ligt nog voor me. Ik denk, hè, ik, later als ik oud ben, zo heette was de titel ook... En dat was ook de eerste jaren, dacht ik ook. En ik ging de boer en de boerin ermee op. Ik kreeg lezingen en die groeide uit. Dat een stand-up comedian over ouder worden en over de botox en lijnen... en over de bladeren en over dat hinderlijke blij op die fietsen... en die Nordic Walking. Heel erg leuk en zo... En, maar ik merkte wel dat dat toch bij heel hele hoop ouderen... ook ingewikkeld lag, dat ze ook dachten... oh ja, ouder worden, oh, dat is ook vervelend en zeuren. Of er waren mensen die zeiden, oud worden, we gaan zo heerlijk genieten. En, dus ik had wel vaak ook hele discussies in die zaal. Dat ik denk, wat merkwaardig ligt dat toch met dat ouder worden. En wat kunnen de mensen er ook vreselijk over zeuren. Ik word oud en wat vervelend. Dus, dat had ik helemaal niet... En, maar ik dacht, weet je wat, laat ik toch... Omdat ik op een gegeven moment dacht, ik heb het wel erg... ook schoonheid van uiterlijk. Hoe zit het met het binnenwerk? Nou, ik moet je zeggen... als schrijvend ik dacht... ja, het is toch een gezeur en het blijft een gezeur. en Het is een gegeven waarmee je moet leven. En eh, ik had eh, er een beetje... ik had er genoeg van... En ik dacht, weet je wat, ik hou, er, ik hou er mee op. Ik kijk wel wat er, wat er iets anders in me opkomt. En, nou ja. Maar waar had je precies genoeg van dan? Dat... Uh... Het was een gevoel bij mensen voortdurend van... of ze klaagden heel erg over dat ouder worden. Van, oh, wat is het erg? Of, of het ze kon... waren overdreven vrolijk. Of ze waren hinderlijk blij. Hey, maar week wel, op de fiets in de Nordic Walking... en niks aan de hand ja, zo, ja, ja. en ze hadden nooit wat. Dus, en, en, of ze waren bijvoorbeeld, zoals mensen bij de HOVO... dat is de mensen die nog even wat door gaan studeren. Die, hadden helemaal, die vonden het helemaal object om over ouderen te praten... en heerlijk studeren en nu nog verdiepen en al dat soort dingen. En die zaten dan ook heel bozig te kijken. Als je eens een grap maakt over uiterlijk, over rimpels. Over, dat is niet de bedoeling. Nee. Zodra je reëel werd. Ja, dus en het, het, benoemde... ja, het was dus heel complex. Eigenlijk net zoals je nooit meer spreekt over de jeugd van tegenwoordig. Zo merkte ik ook langzaam dat je niet meer spreekt over de ouderen van tegenwoordig. Dat oud is een, was heel lang een soort containerbegrip. Iedereen was oud, maar dat was natuurlijk niet zo. Je hebt, vijf, je hebt vijftigers, je hebt zestigers, je hebt zeventigers. En de ene is nog heel erg vief en kloek en vitaal en de andere die stort in of de derde gaat zeuren of de vierde zegt nu brengt er een nieuw leven aan maar... en waar jij al ras <kwijnt> achter kwam ik ga je af en toe onderbreken maar waar je al ras achter kwam was oude woorden en niks aan de hand zolang je gezond bent. Maar wanneer de ziekte onder de hoek komt ja, kijken, dan houdt alles op. Ik, vond het ook, ik, deed, ik maakte het ook wel eens flauwe grappen. Toen zei ik aan, de mensen, vroeg ik aan de mensen... en wat vindt u nou het belangrijkste in het leven? En dan zeiden ze een beetje schruchtig, gezondheid. Toen dacht ik, ja, er is toch ook nog wel iets anders. Tot je eigenlijk zelf... en het gekke is dat ik dat zo laat bedacht... want ik ben eigenlijk mijn hele leven redelijk toch een ziekenhuisklant... vanaf mijn dertiende ben ik niet een patiënt... Maar en je hebt diabetes. En je hebt diabetes, en het het Ziekenhuis in, het ziekenhuis, het ziekenhuis uit. is dus heel gek is dat. En eens, uh, toen ik dus echt ziek werd, en dat was echt met kanker. Toen dat ontdekt werd. Heel snel uitspreken, hè, dat woord. Hè? Altijd. Nou ja, het is maar twee lettergrepen, hè? We kunnen er niet meer. Kijk, diabetes is al wat langer en niet een patiënt. Maar... Ja, maar klinkt ook een stuk gezelliger, ja. toch? Diabetes oh ja, ja, <laughs> en Nou, het is ook vreselijk. Ja, hoor, het ja, ook ja. vreselijk. <hij> maar het woord kanker zeggen we altijd gewoon heel snel. Is dat zo? Ja, of niet. Of we zeggen het niet. Of we zeggen het heel snel. Ja, of je zegt de erge ziekte. Ja. Of er die, zijn toch mensen die nog steeds die, zeggen die van... Die is heel erg ziek. Ja, die is heel erg ziek. En nou, vooral op heel, heel erg ziek. Ja, dan dat, weet ja, je wel hoe na. Ja, ja. ja kank, ik zeg het ook maar als ik met iets over mijn benen... mensen iets heb, goh, ik ben een loopje met de kruk. Dan zeg ik ook, ja, het is vervelend. Het duurt nog maanden. Maar moet je maar denken... Het is minder erg hoor dan kanker. Oh ja. Ja, zeg je. Oh ja. Wanneer kreeg jij de diagnose dat je baarmoederhalskanker had? Um, eigenlijk al begin eigenlijk, uh, maart. Maart, 2000, uh, maart 2006 was dat. En toen had ik net eigenlijk een, een time-out genomen dat ik niet meer. Uh, ja, ze even wilde onthaasten. Even niet meer altijd maar langs bos en beent en bermen... Wij trekken met mijn programma, dat ik ook veel, heel Veel, blij. druk, druk. De heel druk was ik nog. En veel, ik ik coachte en ik, ik gaf les en al dat soort dingen nog. Toen dacht ik, nou eens even, even meer... En of dus eigenlijk nog binnen een maand, vijf weken, ontdek ik nou, dat ik denk... van hé, wat merkwaardig, ik kwam van een groot feest en toen plastic bloed. Ja, het klinkt heel onaangenaam, maar het is niet anders. En op dat moment had ik nog niks in de gaten, maar binnen een maand... Dan kwamen, ja, kwamen ze er dus achter dat ik kanker had. In zekere zin is het boek een, een verslag van uh, je ziekte. Ja. Ja, En je bent ja. heel openlijk. Uh, je beschrijft het proces van dat ziek worden. Had je nog een enkele schroom, een zekere schroom... voordat je eraan begon? Ik ben er naartoe gegroeid. Dat is op een gegeven, ik, het was helemaal niet de bedoeling dat ik erover zou schrijven. Ik zat eigenlijk nog in het proces van ouder worden. En dit glijdt er dan als het ware doorheen. Het is net een maaslap. Dus ik word, ik word ouder en die ziekte. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ook omdat ik... Uh, op een gegeven moment, dat beschrijf ik ook in mijn boek... Uh, ontdek ik uh, een hele grote sta stapel faxen... die ik altijd schrijf aan mijn huisarts. Het is natuurlijk heel uniek, ik heb het ook aan mijn huisarts opgedragen. En omdat ik zat gezuur elke keer aan de balie... dat ik daar weer kwam met dit en met dat en met zus en met zo... toen dacht ik, mag ik faxen met jou? En toen zei ze, prima, dan bel ik jou daarna wel op... of dan maken we een afspraak. En op een, ja, op een, op een dag... Uh, ik wacht op een vriendin, die kwam uit Amerika. Mijn vriendin is uit Amerika. En ineens die ik die zag ik liggen... en toen dacht ik... Oh, wat een geschiedenis eigenlijk. En toen eigenlijk, eigenlijk rijpte het... dat ik denk, ik moet dat gaan opschrijven. En dan moet ik maar kijken hoe ik het doorheen maas... met dat ouder worden en... Um, uh, Elke keer heb ik ook, je ziet het ook in het boek... verschil in locatie genomen, verschil in tijd. Mm. Dus van wel uit het ouder worden denkend... en dan weer terug naar de geschiedenis. En dan ook... Ja, en zoals gezegd ben je eigenlijk al een leven lang patiënt. Vanaf je ja. dertiende werd je ziek. Maar nu is er natuurlijk wel een groot verschil... want we hadden het opeens over een dodelijke ziekte. Ja. En dat is andere koek. Ja, dat was een absoluut andere koek. En dat had ik eigenlijk nooit zo ingeschat... dat dat, dat, dat zo'n ingreep deed, doet in je leven. Dat Want nee, wat gebeurde er vanaf het moment dat je die diagnose krijgt... en dus wordt geconfronteerd met de dood? Je was in de zestig. Ik was in de zet, ik was... Uh, uh, 67 werd ik. Is dan je hele blik van oude woorden opeens een totaal andere? Nou, niet een totaal andere, maar wel een andere... Het is echt dat je denkt, hé. Hey, uh, om te beginnen denk je, hoe kom ik hieruit? En wat zal ik er allemaal aan kunnen laten doen? Want dat heb ik ook heel sterk in me, hoor. Moet ik dat uh, until, nou ja, laat ik maar zeggen, tot de dood scheidt, moet ik maar blijven, uh, nou ja, macrameeën aan mijn lichaam. Zal ik maar zeggen, aan het blijven punniken. Weer met de bestraling, weer met een kuur, meer, weer met ja, dat Ja, je bent weer. niet iemand die denkt, het is wel mooi geweest zo. Maar ik dacht, nee, oké, okay, nee, nee, nee, nee, ik dacht bij mezelf, oké. Okay, Um, ik was in het begin ook niet zo bang, maar ik werd zo bang op een gegeven moment toen ik zoveel bijverschijnselen kreeg. Toen ik op een gegeven moment ook uh, allerlei dingen kreeg, plotseling atroose wat ik nog nooit had gehad. Dus veel pijn, Karpaal uh, tunnelsyndroom, vingers, naar uh, verschijnselen aan, aan mijn borst, uh, lever die weigerde. ineens een primaire biliaire cirrose. Allemaal niet dodelijk hoor, helemaal Ik zit hier nog. Hè. Maar, uh, te stralen. Te str maar, <laughs> maar het is veel. Hm. Dus het is heel veel. Dus dat, dat, dat, dat, moet je, dat pad moet je aflopen. En elke keer opnieuw moet je het onderzoeken. Ja, en het gekke is wat ik dacht: hoe is het toch mogelijk? Het is altijd veel bij jou. Alles is veel. Vind hoe je? Je er, ja, ja, ja, ja, ja, toch? Dus, hoe, ook ja. met nou, ja, hoe je eruit ziet. De decoratie waarbij het maar bij leuk is. is hè? Leuk, nee, veel. <lacht> maar, en, en dan wordt ze ziek, maar het is ook veel. Alles ja, is, veel. Het is veel. Ja, je hebt gelijk. Wat is dat? Ja, dat, dat op een, een of andere manier komt alles dan samen. Dat weet ik niet. Ik vind dit ook heel merkwaardig dat ik mijn hele leven zo goed met dier heb kunnen omgaan. Daarna met diabetes en alle andere dingen. Ik had, veel veel ook gehad. Maar dat dit op een gegeven moment... Misschien heeft dat ook wel met ouder worden te maken... dat het toch zwaarder is om al die dingen op een gegeven moment... nou ja, een plek te geven van binnen. Dat is, dat is, dat is nog een heel gedoe. En uh, daar ben ik zo langzamerhand... Maar wat het is, bedoel je daarmee? Nou, als je uh, zoveel hebt... Allemaal van die kleine dingen. Mm -hmm. Dan op een gegeven moment, elke keer moet je het een plek geven: van hoe ver ga ik ermee? Ga ik blijf het medicijnen slikken? Als het maar geen kanker is. Uh, dat is de grootste angst die ja, je hebt. daarom negeer je net ook eigenlijk die vraag van mij. Hè? Van Hoe ver ga je met dat macramee? mee? Ja, hoe ver ga je ermee? Ja, hoe ver ga je. En toen zei ik, want jij bent niet iemand uh, die zegt. Het is goed zo. En... Ja. Het is op een gegeven moment, nu, nu kan ik er heel goed mee omgaan. Nogmaals, met dat been is niks vergeleken bij alles wat ik heb uh, gehad. Maar ik, bijvoorbeeld nu van de weken, dan heb je weer een controle. Dan wordt er weer een uitstrijkje gemaakt. Dan wordt er weer dit en oncoloog, gynaecoloog. Nou ja, noem allemaal maar op. En dan is het toch weer een heel erg spannend. Dan merk ik dat ik toch uh, moe ben. Uh, niet zozeer moe van uh, lijf, maar moe in mijn hoofd. Dan denk ik, oh, straks wordt er gebeld. En als er gebeld wordt... Nou, is het dan niet toch uh, het bericht? En, nou, daar kan ik verder heel goed mee omgaan, maar het is wel iets wat voortdurend in de onderstroom van een gevoel uh, speelt. Aanwezig is. Ja. En waar je mee om moet leren gaan. Ja, dat, dat noem ik leren leven. Je moet het niet accepteren, maar je moet het mee leren leven. Het is iets wat er dat er is. Je kan wel zeggen... nou ja, oké, okay, ik negeer het. Nou, er valt niks te negeren. Het is er. En dat is een gevecht. Dat moet, je, dat moet je echt op een gegeven moment... ik doe het op mijn manier... een ander doet het weer misschien op haar of zijn manier... en ik doe het om heel erg ook bij de mensen te, te blijven... in die zin dat ik dingen, zolang ik dat kan... die levenslust heb en die energie om dingen te doen, hm. om uh, les te kunnen geven, om te coachen, vind ik ook enig. Om allerlei dingen te doen, uh, theater, uh, mijn eigen programma. Veel, die, veel, veel, veel, de veel. lezing veel. over dat boek, ook ja. dat mensen dat vragen. Wilt u bij ons uh, bij het leesclubje komen? Maar ook dit, dat houden we niet bij één ding, maar dat is ook veel. Zolang het kan, de voorraad staat, graag. wil ik dat graag blijven doen. Zoals gezegd is het een verslag van het ziekteproces, maar het is meer. Het laat zich namelijk ook bijna lezen als een medisch pamflet. Je bent boos, want er... Uh, maar het is nou ja. net het niet een aanklacht. Nee. Het is geen jacuzze dat ik met een spandoek op straat nee. ga. Nee. Het is een verslag en het is mijn beleving daarvan. Misschien kun je een uh, fragment voorlezen. Ja, zie je dan? Ja, graag. Ander brilletje op. Ja, het leesbrilletje. Moet ik nog met die waaier iets doen? <lacht> of gaat het zo <lacht> Ik doe nog wel even een beetje purol op, want ik heb... Nou ja, dat zal ze... Zo... Oh ja, ja. Nee, het mijn vetje. Oké. Okay. Um, ik begin... Wat wilde jij, geloof ik? Ja, hè? Ja. Um, tot mijn verbazing ben ik de volgende dag redelijk bij Zinnen. Je bent dus net geopereerd, zeg ja. ik er nog maar even bij. Ja. Ja, dus, ja, ik zie op dat moment in... Oh, dat wil ik wel even vertellen. Ik zie op dat moment in het ziekenhuis, allerlaatste alle moment, zie ik dat Jos Brink, die ontvangt de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol, in als op het Leidseplein. En dan val ik weg. En dan kom ik pas de andere ochtend kom ik dan bij... Dus dat mijn verbazing bent de volgende dag. Redelijk bij zinnen, niet misselijk, niet spugen. Geen enkele braakneiging. Een weldaad. Met mijn insuline-toevoer komt het ook goed, wordt mij verzekerd door een uiterst ontevreden uitziende verpleegster. Een kleine, stevige, vierkante Surinaamse vrouw. Ze voert de troepen van het verplegend personeel aan als een soort opperhoofd. Vieren hoofdtooi en staf ontbreken aan dit beeld. Ik had me gedijst... Eén foute opmerking en ik lig uit gratie. Ik blijf met een hemelse glimlach van geluk wat rondstaren. Bij bezoeken aan de anesthesist heb ik resultaat geboekt. Ach, wat was ik bang dat er tijdens en na de operatie iets mis zou gaan met mijn suiker. Wat heerlijk, ben ik ben niet ziek. Ik heb een mooie wond volgens de verpleging. Van onder mijn navel tot aan mijn venuszeuvel is mijn buik als het ware in tweeën gesneden, maar keurig gehecht. Voor de gynaecoloog is dit vanzelfsprekend, zo legt hij me uit... als hij zijn ronde maakt. Hij klopt me glimlachend op mijn arm. In mijn hand steekt immers het infuus. Gisteravond op de televisie wensen ze uw beterschap vanuit Rotterdam... waar het gale was van de Musical Awards. En vanochtend lees ik in de Telegraaf dat ik onverbiddelijk was. Ik wilde de datum van uw operatie niet verschuiven, schijnt u gezegd te hebben. Waasig kijk ik hem aan... Maar dat is toch ook zo? Hij onderstreept nog eens dat de operatie goed is verlopen... maar dat er toch nog een vervolg zal zijn. Bestraling. Daar heb ik me al op voorbereid, dokter. Deze mededeling berg ik voorlopig op... ergens in de krochten en spelonken van mijn ziel. Over een aantal weken moet ik aan dat traject beginnen, ik weet het. Maar ik laat me nu niet door meesleuren in vage paniek aanvallen. De dagen sudderen door. Behoorlijk veel pijn heb ik. Van een nachtverpleegkundige krijg ik een pijnsteller. Ze is hartelijk. We fluisteren wat over operatie... wat er allemaal aan en in mijn lijf is gesleuteld. Om u op te vrolijken, grapt ze. U bent nu een jongetje geworden, mevrouw. Ach ja, lief bedoeld. Maar leuk is hun opmerking niet. De dagen erop word ik veel gebeld. Dierbare scharen zich om mijn bed... Af en toe is het net een open huis, veel gekwekter... en gebabbel van vriendinnen en bekenden. Hopelijk niet al te hinderlijk voor de andere patiënten. We liggen met z'n vier op een kamer. Niemand laat iets van de afkeuring merken, behalve het verpleegend personeel. Als er aan het eind van de week te veel bosse bloemen in de kamer staan... roept een verpleegkundige kribber dat het zo niet langer kan. Zoveel fases hebben we niet, hoor. U neemt ook veel te veel ruimte in met uw boeken en tijdschriften. Wat een toon slaat die vrouw aan. Weinig arbeidsvreugd, zo weilen mijn moeder dan zakjes lispelen. Meri Michon leest voor uit haar boek. <kijkt> ja, u neemt ook veel te veel ruimte in. Had ze ook niet een beetje gelijk? Deze verpleegkundige, ze moeten het natuurlijk niet hardop zeggen. Nou, ik had natuurlijk inderdaad overal boeken... en ik had heel veel planten en ik had boeken en tijdschriften. En, en veel ik... geluid, stel ik me ook die... zo voor. Nou ja, zeker... Nee, nee, ik, wel, ik kan ook heel erg op kleine mechanismen zoals ik nu kan ik ook praten. Dat ik heel beschaafd te bescheiden. Nee, echt, jij denkt dat we niet, maar dat is wel zo. Nou ja, ik had, zo ben ik. Ik ben enorm. Ook als ik met iemand in de kleedkamer zit. Ik weet dat ik zat te kleden met Simone Kleinsma. En die zei altijd, kijk, dit is van mij, zei <laughs> ze dan. Twintig zei, en dat is van Mary. En ja, op een gegeven moment dan denk Ja, die en, zei dus eigenlijk hetzelfde ja, als de verpleegkundige. Ja, maar ja, dus jij bent liefste van dien en deze verpleegkundige. En toen ik haar een bos had gegeven, toen was ze helemaal stil. Toen ging ze met de mooiste bos afvonden. Daar ging ze van door, dat beschrijf je ook. Maar dit is wat jou uh, overkomt in, in dat ziekenhuis: uh, reacties uh, van uh, artsen, uh, verplegend personeel, waar je nou echt helemaal niet tevreden over bent. Nou, het is natuurlijk een wonderlijk baarlijke manier. Als ik, me, ik heb me in die week dat ik daar lag... Kijk, die mensen die mannen zijn fantastisch allemaal. Die, die, die, die, die, technisch gesproken. Maar ik moet je zeggen, het verplegend personeel... Uh, vind ik wel dat hij ook een klein, uh, toch een beetje een empathische coach in moeten hebben. Ja, precies, het empathisch vermogen ontbreekt nogal. Dat, dat beschrijf je uh, ja, keer ik keer. Ik vind, dat, ik vind dat heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Ook meteen mij... Die mensen hebben nooit met een kind aan mij gehad. Ik liep omdat ik veel natuurlijk het ziekenhuis al had gelegen in mijn mm -hmm. leven... wist ik lopen, lopen, lopen, lopen, lopen, lopen... met die tas met de infuus, lopen, lopen, lopen. Nou, dat deed ik. En op een gegeven moment, na een week, kon ik er ook uit... omdat ik kon lopen, ik kon mezelf kon ik bedruipen... Dus die mensen die hebben nooit één moment op mij hoeven te letten. En als ze me onder de douche zetten, dan hadden ze iets van... nou, mevrouw, doucht u zich maar. En dan was ik helemaal kletsnat. Dan zei ik, ja, maar ik heb, ik heb geen, geen handdoek, ik kan me niet afdrogen. Ja, hier. Ja, ik zal allemaal niet erg onhartelijk bedoeld zijn. Ze zullen wel enorm druk zijn geweest. Maar je kunt je beter wat sneutjes opstellen in zo'n ziekenhuis... dan zo zelfredzaam. Dat is eigenlijk niet de bedoeling dat nee, je dat doet. dat je ook nog vreselijk iets hebt van... Uh, nou ja, oké, okay, dat doe ik zelf wel. Heb je exemplaar uitgedeeld aan verplegend personeel en nu? artsen? Nu? Ja? Ik heb wel aan een aantal artsen het rondgestuurd. Ik ben wel erg benieuwd, want uh, menig een zal zich daar ook in herkennen. Maar gelukkig zijn er ook nog andere ziekenhuizen in Amsterdam... En je hebt nog geen reacties mogen ontvangen, begrijp ik. Nee, dat was goed. Oh, en dat was een goeie, want die ja. kwam er goed vanaf ja, natuurlijk. Al op, van af, die al en trouwens, het, het, het, het stuk wat je net voorlas, die arts die dan toch heel tevreden is... dat hij in de Telegraaf terechtgekomen is, ja, dat vinden ze dan? Ja, en dat is ook een leuke man. En ook een prettig oogende oudere heer. Oh, kijk, dat, maar het oog oh. mag ook wat. <laughs> Meri Michon. Uit de platenkast van Mere Mission zelf, hè? Ja. Dit lied, of dit stuk muziek, moet ik zeggen... is altijd bij jou geweest vanaf je vroeg... Nou, ik ben heel, ik ben heel vroeg hiermee opgevoed. Op een of andere manier lijkt dat het de enige plaat is... toen ik zeven, acht jaar... Mijn moeder was ze erg muzikaal. Mendelssohn. Mendelssohn ben ik met dat soort muziek opgevoed. En uh, ze was ook echt van uh, zingen. Dat hele theatrale en naar het theater gaan... Uh, dat kwam van haar. Dat vond ze enig. Dat, dat, dat. Dus ik ben er heel erg in opgezegd. De titel van het boek, wat een ontzettende truttige titel is... Ja. van die damesdingen, ja. komt ook van haar. Ja, dat, zij bedoelde dan van die damesdingen, van samen gezellig dingen. Doen kopjes thee, koffie, weet je wel. En dan zitten in de lunchroom, ze spreken over de dingen van het leven. Want ze was niet dom, geboren, dom gebleven. En daarna een de film of het theater. En uh, nou, dat vond ze enige, zo één keer in de veertien dagen... met mij dat te doen met haar dochter. Ja... En dat noemden ze dan we van die dames dingen doen. En uh, ja, dat vond ik wel eens leuk, maar niet altijd. En dat, niet één keer in de twee nee, weken, standaard. Nee, en dat wordt gewoon een conflict. Ik heb tot mijn 21ste, tot ik het huis uitging, was het ontzettend leuk. Ik ben leuk opgevoed. Uh, toegewijde vader en mijn moeder was natuurlijk heel aanwezig, was niet de makkelijkste. Maar ja, was toch iemand die, waar je hele hoop aan had... En ook vooral in het theatrale. Ik was op mijn dertiende, zat ik met mijn moeder al in het theater. Ang van de Moer, Co van Dijk. Maar dan ga ik het huis uit en dan wil ik uh, dingen zelf doen en ontdekken. En, en dat is niet de, te bedoelen. Nee, emancipatie, dat woord al vond ze al dat ze iets had van. En het was voor mij vanzelfsprekend. Dat ik werken ging en dat ik voor mezelf opkwam. En ja, mijn hele leven. Want haar leven zag er heel anders uit. Ik las nog, was dat onlangs een interview met jou in trouw? Ja. De, de uh, ja. Geboden. Ja, de met met Geboden. Visser, ja, mooi. Ja. ja, een prachtig verhaal. Maar dan schets je toch een beeld van je moeder. Uh, dat makkelijk. mij voor altijd bij zal blijven. Namelijk jouw vader die. Met een belletjes. Uh, belletjes naast zijn bed had. En uh, dan drukte hij op het ene belletje van de ene broer. Peter, ja. Opstaan. En dan daarna Miri. En dan uh, met het jongste. Mijn jongste boertje was niet het makkelijkste. En dan ging hij dan naar beneden. En dan ging hij huiswerk maken en voor onze maken. En dan uh, zei hij van: Kan ik jullie ook nog even helpen? En als het dan regende, dan uh, bracht mijn vader ons allemaal naar school met de auto. En haalde ons dan ook weer op. Een buitengemeen heeft uh, Mijn vader ons verwend. Maar, vlak voordat jij dan de deur uitging met je vader, riep jouw boven. moeder jou nog even? Ja, dan zei die wel mama even nog gedag zeggen hoor. En dan zeiden we allemaal, dag mama, dag mam. En dan zei ze, meer, kom jij nog even boven en wil ik even kijken wat je aan hebt. En dan lag zij daar zelf. Met dat roze netje wat roosjes. Ja, precies. Dat wilde ik even hebben. En dat wou je hebben. Ja, precies. Je even, je, een dan... netje met, met een de net. roosjes. En dan zo'n, zo, zo niet een gewoon kussen... maar zo'n rolkussen, weet je wel... in haar nek, omdat haar haar dan goed bleef zitten. En dan keek ze en zei ze... ja, dat is leuk. En Ik was een jaar of vijftien... en toen had ik lippenstift bij de Hema voor een 10 uh, cent ontdekt. Weet je wel, van die hele kleine. Het is dus echt nog mijn tijd. En die deed ik dan op. zei: dus heb je lippenstift op... Mm -hmm. nou, van mij mag het hoor, maar denk eraan dat meneer de Vries van Nederlands meteen zal zeggen dat het eraf moet, weet je wel? En dan kwam ik op school en zei hij, oh heb je weer appelmoes op je mond, weg eraf. <toguus> maar een door en door verwende vrouw, want was jouw heel vader regelde dat allemaal en zij lag ja. dan nog lekker in de bed ja, met ja, haar ja, haar te ja, Mijn moeder was ontzettend verwend, onvoorstelbaar. En ja, daar voer zij wel bij. Ik vond dat dus, ja, ik vond dat niet leuk. Nee. En, dat, en jij dan... ging het tegenovergesteld ja, doen, namelijk jammer, heel hard ja. werken. En niks en is geven. jammer dat Maar zo'n da haarnetje, heb je dat nooit overwogen? Ah, <laughs> ja, Mijn haar nou, bleef altijd goed. Ik bleef weet, gewoon. Van het, het geonduleerde haar was het. Het had ook wel iets aan zo met dat kleine kopje van. De... Even terug naar het boek. Want uh, wat me opvalt, de, de, zoals gezegd, levenlange patiënt. Dan komt die uh, diagnose van die dodelijke ziekte. En um, je verwacht dan een boek waarin de auteur de balans opmaakt van zijn leven. En dat doe je eigenlijk niet. Nee, we gaan door. Die balans heb ik al in eerdere boeken opgemaakt. En later, als ik oud ben, heb ik iets geschreven over Zo zit mijn leven eruit. En nu neem ik het laatste grootste gedeelte, waar ik die ziekte met de jaren daarvoor ook nog. Zo van 60 tot nu. En dan verder denk ik: Mijn leven, ik kan, dat kan ik die balans kan ik opmaken. Maar, verder... maar het gek is, want je beschrijft het allemaal heel uitvoerig. En je hebt echt het idee van, wat laat die vrouw uh, veel zien van zichzelf? Wat is ze openhartig? En tegelijkertijd uh, hou je ook afstand. En ik kom er niet helemaal achter wat het is. Maar dat heeft volgens mij met uh, de dood te maken. Want dat is toch iets wat, uh, wat niet beschreven moet of mag worden. Nou, dat heb ik helemaal niet. Ik mag het best beschrijven. En die angst die ik ook heb, en daar waar ik ook heel open hart van, ik heb vanmiddag ook thuis ook nog eens even dat ik nou, dat ligt er niet om. En uh, ja, vind je dat je uitvoerig schrijft over de angst voor de dood? Ja, als je doet op het einde. Op het einde heb je het wel over de sterfelijkheid, maar dan citeer je bijvoorbeeld heel veel prachtige dichters. Uh, en die dan. Ja, maar. Um, Kopland, twee hele mooie ja, gedichten. Dat, ja. Maar ik lees niet jouw eigen bespiegelingen... jouw eigen gedachten over de dood. Maar dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld om dat te doen. Omdat je helemaal niet weet hoe die dood eruit ziet. En omdat ik wil leven nu nog op de zeventigste. Alles wat er komt, alles wat er gebeurt, is meegenomen. Dus als ik mij nu al ga verdiepen in hoe de dood zal zijn word ik een heel treurig iemand. Dus ik heb iets van, zolang het leven letterlijk... dus de vitaliteit, dat is het mooie woord daarvan... Mm -hmm. die levenslust in mij is, en ik het voor mekaar krijg... met die energie die vanzelf komt, omdat ik ook bezig blijf... weliswaar natuurlijk iets meer uh, overdacht. Hè, dat ik niet maar ongebreideld. ik heb ook mijn zogenaamde bisonkit-dagen... die plak ik als het ware dan dicht, met bisonkit... lig ik uit... En daar kan ik me niet meer tegen verzetten. Daar moet ik me ook niet tegen verzetten. Dan ben ik moe. En dan is de andere dag, of de twee dagen daarna, sta ik weer op die levenslust, die wil ik wel houden. Die onderstroom in mijn leven, die wil ik wel houden. Dus vasthouden. En vasthouden. En is het dan niet zo dat je het andere ontkent? Nee, kind en Want dat doe je op die bisonkitdagen, zoals je ja, ze zelf noemt en Wat zou ik ontkennen? Ik weet dat het leven erg eindig is... en voor mij misschien iets eerder dan voor men, mensen... bij wijze van spreken, dat weet ik niet, maar dat zeg ik nu... voor mensen die niks hebben. Ik, ik heb, heb natuurlijk een getormenteerd lijf. Hm. En ik zie het natuurlijk wel uit die omhulsel is al heel leuk... We doen er nog eens een corsage tegenaan. En we gooien nog eens gewoon even dat het haar laten knippen en verder. Ja, precies, want dat vroeg ik me ook al van. dat is ook zo grappig hoe je... Uh, de, of grappig is dat nou het goede woord. Maar hoe je de, de gang iedere keer weer uh, voor die bestralingen... maar hoe je dan steeds iedere keer weer beschrijft... dat je een ander vestje of een ja, ja. ander truitje... iedere dag weer iets anders. Ja, waar dat, staat dat voor? Dat is me behoud. Dat ze elke keer dat ik denk van... Oké, okay, ik zie er nog... Kijk, niets is natuurlijk vreselijk om naar treurige, armoeige mensen te kijken... met haar en onopgemaakt. Als ik hier zo zit met een heel treurig zeg Ik hoop dat het gauw afgelopen is met die vrouw. Dat is niet aangenaam om naar te kijken. <lacht> en het kost me geen moeite. Kijk, als het me nou moeite kost... Maar ik vind het ook lekker om die vitaliteit uit te stralen. En het is ook een gegeven. Ik heb het gekregen. Dat is me ten deel gevallen. Kind... Dus, dat is die moeder. Dat, dat, ik denk dat het absolute DNA-patroon van mijn moeder geheel in mij is. Wat dat betreft. Ja, en ben ik ook toch lees ik ook heel erg die vader. Uh, ja, Toen Toch een de man. Uh, uh, waar je bijna ook op dezelfde manier over schrijft als over uh, Jos Brink. De, de, niet alleen maar de man met wie je jarenlang hebt gewerkt. Maar ook een van je oudste beste vrienden. Dat dat in de kern gesloten mannen ja, waren. Leuk dat je dat zegt. Ja, ik heb ook, was, was ook getrouwd met een hele gesloten man. Ja, dat is. Maar ben jij eigenlijk ook niet gesloten als het erop aankomt? <laughs> wat vind jij dan daarvan, dat ik gesloten ben? Waarin dan? Nou, precies in wat ik nu zeg. Dat als het echt... Kijk, er zijn heel veel woorden. Er is veel tekst. Maar als het erop aankomt, dus uh, de, de, het aangezicht van de dood... heb ik het gevoel dat je toch... Uh, afstand houdt, of natuurlijk, op dat punt gesloten Ja, maar liever, natuurlijk hou ik afstand. Want waarom zal ik me daarin verdiepen in de dood? Ik kan natuurlijk een hele mooie theologische, religieuze... emotionele verschouwing erover laten. En dat Ergens komt het ook als mensen me dat vragen... hoe dat zit over genade, troost, geluk. Maar aan de andere kant... Maar dat je, komt er dan weer heel makkelijk uit, hè? Ja, maar dat is zo. Genade, dat, troost, geluk. Ja, nou, maar dat is Kijk, het, je bent ook maar heel kort gelukkig. Zoals momenten als ik ergens bijvoorbeeld hier zit... Dan denk ik, hé, wat is dat leuk. En over, over een paar uur is dat, zo, is dat weg, want er gebeurt er iets anders. Dan komt de Poolse ruit eraan dan komt bij of, of, iets, of iets gewoon, dat ik denk, nou, we zitten hier nou even gewoon te wezen. En dat, is, dat doe ik genade, dat valt je ten deel. En dat, dat troost me dat ik dat kan. Dat bemoedigt me, dat moedigt me aan om door te zetten. Dus ik hou helemaal niet de hele tijd bezig. Ik heb al genoeg om me mee bezig te houden met alle dingen die mij bezwaren. En ik heb juist iets van, jongens, ik wel wil wel iets uitstralen wat ik van binnen voel. Namelijk, er is nog leven in de oude kat. Dat was Annie. Dat was Annie's niet, maar dat is wel <lacht> zo. En dat, ga ik niet en dat de dood en de sterfelijkheid voortdurend, zeker met zo'n kakkemikkig lichaam, mij bespringt... Of om de, om de hoek ligt. Hoe kom je eigenlijk aan het beeld van die Poolse ruiter? Want dat noem ik nu zo, omdat je het zo beschrijft in, in je boek. Dat is iets, dat is een schilderij. Dat heb ik jaren geleden eens een keer gezien. Dus, depressie, he, beeld je daarmee Ja, uit. Ja, ja depressie heb ik. En dat vind ik zo mooi, dat waren rode paarden... En ro met rode achtergrond. Ik heb nooit kunnen achterhalen waar dat schilderij vandaan komt. Ik heb enorm overal gezocht, maar ik heb het op mijn beeld. Ik ben van, toch echt van beeld. En dan toen je toen denk oh, en dat heb ik de Pools ruiten genoemd. Dan overvalt je zo'n depressie. Het is wel een erg romantisch beeld voor een depressie, hè? Niet, een pols eruit, dan ja, ja, ja, komt eraan. En het ja, lijkt het nog iets van... Ja, ja maar dan, ja, dan, dan gaat hij Met die grote ja. zwarte vlerken als zijn mantel, dan wil hij je meenemen. Zo voel ik dat wel. En dan gaat hij weer door. Ik heb me nog nooit in het gezicht gezien. En, en sinds maar, je dat beeld hebt, kun je het ook aan, of niet? Oh, het is in ieder geval, je benoemt iets. Hm. Je, je verbeeldt iets. Het spreekt tot je verbeelding. En dat, dat heb ik altijd heel erg nodig. Ik blijf niet bij holle woorden. Het is net zo dood. Ik kan over dood denken en dan zie ik donker of grijs of mm -hmm. nevel. Ik kan op sterfelijkheid denken en dan weet ik dat ik sterfelijk heel dichtbij de dood ben geweest op bepaalde momenten. Mm -hmm. Maar ik ben er ook weer uit teruggekomen. Dus ik zit hier. Gelukkig wel. 13 juli wordt ze 70. En wat komt er op de tegel te staan, Michon? De kunst van het ouder worden. Maar oud worden is wel een klus. Ja, dat zijn er twee in één. Ja, maar het hoort wel bij elkaar. En dat is uh, de ondertitel van je nieuwe boek. En die het kunst oud worden, worden is een ouder plus. Worden. En ouder worden, Ja, oud worden is ja, een klus. klus. Waar hebben we dat ook eerder? Dat was ook in een van jouw boeken, toch? Dat Moet ik die hierop schrijven? Schrijf het er allemaal maar op, Mernie Mission. Dank je hartelijk. En dan zeg ik nog één keer de titel van het boek van die damesdingen. Ja, de, van die damesdingen over de kunst van, van het, het ouder worden. worden. En dankjewel, jij ook. Oké, okay, dankjewel. Mooie avond verder. Radio 1 e Kunsthof. U hoorde Mary Michon in een aflevering van Kunststof. Een bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in juni 2009. Jelly Brouwer was in gesprek met haar. Komende zondag zendt de Icon een aflevering uit 2009 van het programma Het Vermoeden met Mary Michon uit. Dat is om 11 uur in de ochtend op Nederland 2. De actrice en programmamaakster Mary Michon overleed afgelopen dinsdag 21 juni. Zij was 71 jaar. De chrysanthème en chrysanthème Nos amitiés sont en partance De chrysanthème en chrysanthème La mort potence nodule ciné. De chrysanthème en chrysanthème Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent De chrysanthème en chrysanthème Les hommes pleurent, les femmes pleurent Jusqu'à l'été jusqu'au printemps jusqu'à demain J'arrive J'arrive mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve voir si le port est encore port me voir encore j'arrive j'arrive mais pourquoi moi pourquoi maintenant pourquoi déjà De chrysantheme en chrysantheme, à chaque fois plus solitaire. De chrysantheme en chrysantheme. A chaque fois sur numéro. J'arrive, j'arrive, Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé Encore une fois prendre un amour Comme on prend le train pour plus être seul. Bien j arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles, un corps qui tremble et tomber mort, brûler d'amour, le cœur ensemble. Jeline van Houten met een Jacques bruilnummer nummer getiteld 'Jarive'. Dit is Radio 1. U luistert naar 'Nachtvluchten'. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons mailen. Dat adres is na uh, 'Nachtvluchten' apenstaartje omroepmax.nl. Maar u vindt ook de contactmogelijkheden via onze site en dat is 'Nachtvluchten'.fm. Ouderwets schrijven dat kan natuurlijk ook. U schrijft dan naar omroepmax ter attentie van 'Nachtvluchten'. Postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Wij zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Dat wil zeggen zometeen na het korte journaal. Het is de laatste zaterdag van juni en dus ontvangen wij de hekkensluiter van onze themamaand Nachtvluchtende Classico. Dat is niemand minder dan jazzzanger, acteur en presentator Edwin Rutte. Wij hebben uit Betrouwbare Bron, ofwel direct van een formale gast hier in Nachtvluchten, de sopraan Claren McFadden, dat Edwin als geen ander kan sketten. Dat is een vocale improvisatie in de jazz. Um, nou ja. We hebben nog maar een paar minuten, dus wie weet wil hij hier wel even aanschuiven om een proef van zijn kunnen te geven, tot op de seconde van het journaal. En als dat niet zo is, ja, ik heb nog een jazz-cd bij me. Dat is uh, de enige cd die mijn uh, kaduke cd deck nog wil vreten en, uh, en spelen. Maar als jij inderdaad uh, gaat sketten, goedemorgen, goedemorgen Edwin, dan laten we natuurlijk dat hele jazz-aangenaam editie 2008 achterwege. En gaan we aangenaam nee, naar jou hoor. luisteren. Nee dan, gaan we dan doen, we, doen we dat even eens even kijken. Heb je nog ergens een afkondiging staan. Goedemorgen mensen die op nou, dit moment luisteren. dit was luisteren. het gewoon. Dit was je afkondiging. Ja, ik wilde nou, gewoon dat jij niet ging praten, maar dat je ging sketten. Oké. spaduli ba ba de de de de de de Even wat er binnenkomt. Hier in de studio een lekker espressootje. Stap bij de maar, Da doo doo doo, da doo da doo doo, doop doo doo, top doo doo, doo doo a whip, doo ba doo ba dip, dare you will, dare you will, doo doo doo dip, doo doo die gaat met zo. Zo doen we joh. Bij de 5, 59, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, we zijn er bijna bijna bij. Het nieuws. Als beentje zit achter de knop. Oh, wat een muziek. Mooi, hè? Dat is Jeroen Kaat hè? Dit. Dan gaan we direct naar het nieuws. Om zes uur onze gast, wij Nora. Tot straks. Spel er bij.